De luchtmacht staat vandaag stil bij het 100-jarige bestaan. In 1913 gingen de eerste legervliegtuigen de lucht in... als onderdeel van de landmacht. 60 jaar geleden, in 1953, werd de Koninklijke Luchtmacht zelfstandig. Aan beide jubilea wordt vandaag aandacht besteed. Zo wordt in Soest een replica onthuld... van het eerste militaire vliegtuig, de Brik. Ook gaat vandaag het Militaire Luchtvaartmuseum... op de voormalige vliegbasis Soesterberg dicht voor een renovatie. Het museum fuseert met het lege museum in Delft. In Egypte hebben gisteren miljoenen mensen gedemonstreerd tegen president Morsi, die precies een jaar aan de macht is. Bronnen in het leger schatten dat er 14 miljoen mensen in diverse steden de straat zijn opgegaan. Er werd gevreesd voor grootschalige gewelddadigheden, maar die bleven uit. De meeste betogingen verliepen vreedzaam. Toch vielen bij confrontaties en beschietingen zeven doden en raakten meer dan 600 mensen gewond. In Caïro viel één doden toen jongeren het hoofdkwartier van, het mo van de moslimbroederschap Vielen. En ook in andere steden werden kantoren van de broederschap aangevallen. Morsi liet gisteren nog eens weten dat hij niet van plan is te vertrekken.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 Ja, en die Nacht van het Goede Leven die loopt nog tot zes uh, uur op Radio 1. Tussen nu en vijf uur, hoorspel op herhaling. Voor de laatste keer dit seizoen een uh, hoorspel van Leon Povel, een thriller. Getiteld Hoogspanning, dateert uit 1960. Hoogspanning. Een verhaal voor stemmen en geluiden door Luigi Squartzina, vertaald door Doge Rugani. Spelleiding Leon Pogel. 18 september vandaag. Vandaag is het zes jaar geleden. Rustig glijden mijn dagen hier voorbij. Rustig als deze reeds de, de bevangen heuvels in de late avondzon waarop in rijen de wijnstokken en olijfbomen staan. En wat geeft het klok zijn gevoel van veiligheid... nu het van de ene blokpost naar de andere de nadering van de trein aankondigt. De wissel heb ik omgetrokken, de bomen gesloten... de baanwachter staat klaar met zijn vlaggetje bij het perronnetje. Hier is nu toch niets wat me die verschrikkelijke avond in herinnering zou kunnen brengen. Die avond en de weken van dodelijke angst die erop volgden... Zolang we niet wisten hoe de uitspraak zou luiden na het onderzoek. En toch... Nooit heb ik de uren die mijn leven totaal veranderden... zo helder voor ogen gehad en heb gevoeld dat juist vandaag... Hey, Cesare Hé, hey, Piero! Post! Graag Adieu! Een andere Quinto. Die Quinto, dat ben ik. 21 jaar, Toscaan en ik werk bij de spoorwegen. Tja, toen was ik natuurlijk pas 15. Ik woonde in Rome en werkte op proef als hulp elektricien... bij een onderhoudsploeg van de werkplaats San Lorenzo. De ploegbaas Athenazzi hield me bij zich. Hij had me na het ongeluk van mijn arme vader in huis genomen... Mijn vader was metselaar in Siena, een is En op een kwaaie morgen gleed de bouwstijger onder zijn voeten weg. Maar daar wil ik liever niet aan denken. Van toen af woonde ik in Rome. En ik werkte graag en ijverig bij Atenatzi. Omdat ik hem niet te veel tot last wilde zijn... en ook graag iets opzij wou leggen voor mijn moeder. Maar om eerlijk te zijn... ik voelde eigenlijk niets voor treinen en spoorwegen. En daar zit ik nou. Ik ben net uit militaire dienst gekomen... En ik werk als hulpbaanwachter bij een overweg in de heuvels van Toscane, vlak bij Certaldo. In afwachting van een vaste benoeming bij het station van Siena, mijn geboortestad. Hallo, 42. Goedendag Alfredo. De 1912 heeft 5 minuten vertraging. Siena moet gewaarschuwd. In Siena, ja. Daar zou ik genoeg kunnen verdienen. Zoveel dat ik jaren over kon laten komen. We konden dan trouwen en een eigen gezinnetje hebben. Maar hoe meer ik over nadenk... hoe meer ik ervan overtuigd raak dat alles in verband staat... met dat afschuwelijke en hoogst vreemdseurtige avontuur op die dag. Het begon toch eigenlijk... op het ogenblik dat het montagewagentje met de letters van de staatsspoorwegen erop... het autootje van onze ploeg... Holder de polder in de late zomeravondschemering het bruggetje van de Aniëne overweegt, de stad uit. Ja, Athanasi zat aan het stuur en vloot, zoals gewoonlijk. Naast hem zat Ostinelli. De oude Geoffrey en ik zaten achterin. We moesten ons vasthouden aan de steunen van de tekseil waar we onder zaten. Is het nog verder in die huizen? Om negen uur moeten we op het depot terug zijn. Hé, hey, Athanasi. Ja? Ja, we zijn er bijna. Athanasi had uitgerekend dat een paar uurtjes wel genoeg waren... om ons extra werkje daar af te handelen... en weer op tijd terug te kunnen zijn in de werkplaats San Lorenzo... waar we nog avonddienst hadden. In de middag was onze ploeg met spoed opgeroepen naar kilometer paal 3... voorbij de weg naar Tuscolo... voor een dringende reparatie aan een lichtzijn dat sturing had... waardoor het verkeer geblokkeerd werd. Een dat de storing nogal meeviel. Als waren we daar nou nog bezig. Ja, dat zei hij net zo, die arme Rastinelli. Een geluk. Hoe kon hij ook weten wat juist die middag een uurtje meer of minder... voor hem betekende? Niemand van ons kon dat weten. En we waren dik tevreden dat we die reparatie... bij kilometerpaal drie in keurtijd hadden klaargekregen. Op de hoek van de Kasermetten hadden we Geoffrey opgepikt... Die was toen bij mij achter in het autootje geklommen. En voort ging het naar Città Giardino. Met een vijftje van 50 à 60 kilometer per uur. Een mooie snelheid voor een montagewagentje. Zeg, Bostinelli, waar werk jij op het ogenblik? Ik ben overgegaan naar de afdeling onderhoud. Ik werk bij hem. Zet je niet eerst bij kilometerpaal 9? Jawel, maar ze hadden nooit dat transportwagentje voor om hem terug te komen. En dan moest ik dat hele eind fietsen. Ja, daardoor kon ik nooit eens een extra kallewijtje pikken. En het leven is toch al zo duur... dat je wel wat extra moed verdient als je gezin hebt. Waar of niet? Stilte. Altijd. alsof als die Nelly het over zijn gezin had... viel er een stilte. Omdat iedereen zei dat zijn vrouw hem bedrogen... dat het jongste kind niet van hem was. Misschien wist hij dat zelf ook wel. En hield hij toch willen van de lieve vrede zijn mond? Daar ligt het werk al. De wielen rammelden nu over een onbegaanbaar paadje door een weiland. En nadat we een bocht hadden gemaakt, zagen we de logge vormen opdoemen. van de huizen die tegen de oostelijke helling van de Monte Sacra oplagen. Een hek van houten palen stond om het werk heen. Daarbinnen lag een jonge metselaar op een hoop schoongebikte stenen te roken naast de kalkputten. Verder was er niemand meer op het werk. Toen hij ons wagentje hadden aankomen, stond de metselaar op... ...drukte zijn sigaret zorgvuldig uit... ...stak de peuk in zijn zak en kwam naar ons toe. We hadden stilgehouden bij het gesloten hek... ...naast een wilde struik. Is dat je zwager? Uh, ja. Wij zijn het, man Leo. Doe het hek maar open. Ja. Nou, jullie zijn laat... Er hmm. is dus niemand meer. Des te beter. Ja, we hebben Giovanni opgehaald en zijn toen meteen hierheen gekomen. Rem maar door, ik spring wel op de treplank. Ja, goed. Ja. Het zijn allemaal elektriciens van de afdeling onderhoud. Goed volk dus. Uh -huh. Dit is Astinelli, die met me samenwerkt. Uh -huh. Die oude mumie achterin heet Giovanni. <laughs> uh, hij is met pensioen. En die jongen is ook te vertrouwen. Goedenavond, allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb op je gewacht om je wegwijs te maken. De nachtwagen moest even weg omdat zijn vrouw ziek is. Maar hij zei dat hij over een uurtje terug zou zijn om het hek te sluiten. Ja, in dit flatgebouw moeten we zijn. Hoeveel moeten we er aan liggen? Vier. Dit keer in de woning op de eerste en de tweede verdieping. Ha, laat ik er nog net vier bij me hebben. Alternatie. Weet je ja. zwaar dat hier niet over gesproken mag worden? Ja, waarom niet? Omdat we nou feitelijk nog dienst hebben. We ja. doen we geen kwaad, maar we mogen bij het spoornomemel niet tijdens onze diensturen een kaartje voor anderen opknappen. Ja, ja. En dan nog wel met materiaal van de spoorwegen. Als ze erachter komen, ze hebben net de bokkenpruik op, dan vlieg ik eruit. Ja, ja natuurlijk, begrijp man Leo dat. En hij zal wel zeggen, ook, wel niet man Leo? Ja, als het grap. Zullen we zwaar ook? Uh, wie betaalt ons? Nou, dat gaat zo. Vanavond leggen jullie de zaak aan. Morgen ga je naar het kantoor van de ingenieur... en je levert je briefje voor de warmwaterinstallatie in... van vier badkamers. Hm. En je krijgt de centjes voor allemaal. Gepatenteerde warmwaterinstallatie. <grijpteerde> Hij liet een tweeaderig kabeltje zien van 5 mm deursnee... iets meer dan een meter lang. Aan het ene einde zat een stekker... En aan de andere kant werden twee metalen plaatjes en de draden gesoldeerd. Je steekt de stekker in het stopcontact dat op de nachtstroom is aangesloten. Je dompelt de plaatjes in het water. En dan met een uur, dan heb je een heerlijk koud bad. Oh. We gingen het flatgebouw binnen dat bijna klaar was. Maar het metselwerk ontbrak nog wel het een en ander. Geschilderd was er nog niet, niets was afgewerkt. Mijn vader zou het een snechthuis genoemd hebben. Hij zei altijd. Gewapend beton, loop heen. Dat is rommel die opgetrokken is uit talkpoeier met touw doorheen. Om eens te laten zien dat ik er verstand van had... ...wou ik ook even mijn mening over deze bouwerij zeggen. Die rommel hebben ze opgetrokken uit talkpoeier met touw erdoorheen. Inderdaad, ja, de zoon van de metselaar. Ja, en hij heeft nog gelijk ook. Dit is niet behoorlijk gebouwd. Ze hebben de kluit hier op zijn Amerikaans beduveld. Op het terrein van twee gebouwen hebben ze er drie neergezet. De vloeren zijn van steen die ten nauw en oud gepolijst is. De ramen sluiten niet. Het trappenhuis heeft bijna geen schacht. En naar de waterleiding moet je maar liever helemaal niet kijken. En het pleisterwerk zal als vuur naar beneden komen. de eerste de beste keer dat er iemand een deur dicht slaat. Ja, ja. Zeggen Maar het eh, is toch maar goed met die ingenieur afgesproken, hè? Vijfduizend liter per persoon. Voor de apparaten en naar de beslang. Ja, ga maar gerust aan het werk. Hij vindt het best. Ik weet precies hoe de zaken in elkaar zitten. Kijk, hij had in het contract voor deze huizen staan... dat het badwater elektrisch verwarmd werd. Maar later kwam dat, zoals gewoonlijk, niet meer op de begroting voor. Nee, nee. nee. Wat jullie daarbij hebben, zijn toch immers apparaten... voor de verwarming van het badwater? Nee. Nou, en voor vijf lappies van duizend komt hij dus een contract na. Nee. Ja, dit zijn hier arme luiswoningen. Dus wie durft dat tegen te spreken? Nee. 5.000? Dat is niet slecht betaald. Maar je begrijpt wel dat er van jullie portie 2.000 voor mij afgaat, hè? 2.000? Wie heeft dit werk uitgebracht? Uh, jawel, maar 2.000... Als ik je niet aanstaat, dan ga je maar. Ik had hem met Joffrey alleen ook wel af. Hij moppert niet. Wat, Joffrey? Eh, wat moet ik mopperen? Nee, je kon nog niet bepaald zeggen dat Atenatzi erg teerhartig was... als het op zakendoel aankwam. Hij zei altijd tegen mij... Leer dat van mij, jongen. In het leven staat iedereen voor zijn eigen standje. Of, hij zei, goede daden zijn net als tegenslagen. De ene brengt de andere mee. Wee, degene die eraan begint. Maar ik was er met mij toch aan begonnen. Toen ik dat tegen hem zei, antwoordde hij... Zie je nou wel, daar heb je het levende bewijs al. Hier is één badkamer, stroom is er al. Nou, dan begin ik hier. Astinelli ging een van de badkamers op de eerste verdieping binnen... Joffrey koos de tegenover tegenoverliggende. En ik volgde Athanasi die achter zijn zwager aan naar boven ging. We kwamen in de badkamer die boven de kamer van Joffrey lag. Jij hier en de jongen hier tegenover. Nee, wij twee werken samen. Hij heeft nog niet genoeg praktijk. Ga je straks met ons mee terug naar Leo? We hebben nog best plaats in de wagen. Nee, ik ben op de fiets. Wow. Nou, de groetjes. Jullie hebben nog een uurtje voor het donker is. Hoe is het met Rosa? Altijd nou, al te druk met de jongens. En Bietje? Komen jullie ons zondag opzoeken? Ja, je ziet ons wel. Goed. Adieu, Goedenavond. Nou, ik ga. Werkplezierig. Dank je. Dank je. Door het venster zag ik hoe hij op zijn fiets stapte. Nu waren alleen wij vieren nog op het werk. Voor dit ergste, Ja. Op dit uur is de nachtstroom in deze wijk even gevaarlijk als bij ons de leiding van de hoogspanning. Huh, moet je eens even kijken hoe ze die leiding hier hebben aangelegd. De kabel liep door de, de buitenmuur. We moesten de buis verlengen tot in de hoek. Het stopcontact aanleggen even ver van het bad als van de wastafel en de boel isoleren. Athanasi leidde het werk op zachte toon. Zijn aanwijzingen waren zo nauwkeurig dat ik me onmogelijk kon vergissen. Als hoofdelektricien mocht hij er wezen, die knaap. Beneden ons hoorden we de oude Geoffrey en zijn eentje praten. In de kamer tegenover hem was Ostinelli bezig. We hadden de zaak gauw voor elkaar en gingen naar de andere badkamer. Het begon al te schemeren. Alternatie! Ja? Hoe ver ben je? We sluiten het soepcontact op de stroom aan. Bedankt voor het werk. Ja, helemaal tot je dienst. En jij? Ik ook. Ostinelli! Wat is er? Hoe ver ben jij? Ah, ik ben achter gedaan. Kan hier niks zien. En al twee keer in een kuik met kalk gestapt. Die stukken doors kunnen krijgen wat ik ze wens. Hij moest dus wat meer denken aan wat hij zelf doet. En wat minder aan wat zijn vrouw uitspookt. Wat zei je? Eh, dat je je koperdraad wat korter af moet knippen. Ja, jij voor een spilteboel. Een beetje uitkijken. Het zijn je eigen spullen. Mijn eigen? Ja. Het is de draad van de spoorwegen. Ja. En van wie zijn de spoorwegen? Van de staat. En de staat is van alle burgers. Dus is dit jouw boeltje. Een spoorwegman heeft geen bazen. Onthoud dat goed, hij is in dienst van de staat, dus van zichzelf. Zo staat het geschreven. Waar staat dat geschreven? In de grondwet. Heb je die nooit gelezen? Dik 400 man zijn ermee bezig geweest om die op te stellen. En zij hebben vastgesteld dat dit een republiek is... die berust op de arbeid van anderen. Ja, ja, ja. zeker toch niet was om jou alles uit te leggen. Hé, hey, wacht even. Ruik je niet? Nee. Er is iets mis. Kortsluiting? Weet ik niet. Los wat? Los laten, maar los. Alle mensen. Dit is Tchoufre? Tchoufre! Heb jij een kortsluiting? Ik weet het niet. Er is hier een rotbende. Ostinelli! Ostinelli! Ostinelli! Tchoufre! Ga eens kijken. Athanasi en ik holden naar het trapportaal. Jufvrij ging van zijn badkamer naar de andere... en de schreeuw die hij gaf maakte dat we de trap met sprongen afgingen. Oh! Oh, Dio! Ostinelli! Oh, Ostinelli! Oh, In de badkamer lag een volwongen lichaam op de grond. De rechterhand zat vast aan de kabel als ijzer aan een magneet. Weg jullie. De kamer uit. Hij duwde ons de badkamer uit, nam een houten schilderskwast... en sloeg met de steel de kabel los. Het lichaam viel neer. Athenaatje en Joffrey sleepten het naar het raam in het licht... en poogden de levensgeesten weer op te wekken. Ostinelli! Ostinelli! Ostinelli! Ze riepen hem bij zijn naam. Luid, zachtjes, vol medelijden en dan weer woedend. Op bevelende tonen overredend. Totdat ze mee ophielden. Die stakken van een Ostinelli. Zijn ene oog hing uit de kas. Zijn mond stond wijd open en zag zwart. Zijn hand was verbrand tot aan de pols. Ik begrijp nog niet dat ik toen niet flauw ben gevallen van schrik en medelijden. De twee anderen zaten totaal volpijstig te heigen. Terwijl ze nog op hun knieën naast het lichaam zaten... kwamen ze weer wat op adem. Oh, mamma mia. Ja, mamma mia. Julia. wat een einde. Wat een verschrikkelijk einde. Maar, nee. maar, maar is die wel echt? Ja, zie je dat dan niet? Ja, wat moeten we doen? Daar valt niets te doen. Oh, mamma mia. Mamma mia. Hoe is het met jou, Joachim? Goed. Nee, liggen later. Het Alles laten liggen zoals het is. Je kan nooit weten. Ja, waarom? Voor de politie natuurlijk. De, de politie? Ja. Nee. Oh, mamma mia. We ja, moeten ze wel bijhalen. De hemel zal weten waar ergens een bureau is in die uithoek hier. En dan zitten wij straks ook in de puree, denk je niet? Ja, ze zullen dan niet dadelijk een stambeeld voor ons oprichten. Maar het ergste in de puree zit zijn gezin van Julio. Hij zorgde ook nog voor zijn moeder. Naar de verzekering kunnen ze naar nou fluiten. De, de verzekering? Nou, ik ga de straat maar even open om een telefoon te zoeken. Maar denk er aan nergens aankomen. Uh, zijn voeten zijn nat geworden, daardoor is het gekomen. Nee, zal ik jou eens vertellen waardoor het gekomen is? Hij dacht aan andere dingen en niet aan de dingen waarin hij mee bezig was. Hij beulde zich veel te veel af. Geen enkel extra klusje liet hij lopen. Ja, met de schulden die zij hem op zijn nek gehoofd. Uh, hij had me juist verteld dat ze nou aan het sparen waren... om een borstelling bij elkaar te krijgen voor een baantje als concierge. Dus ja, ja. Uh, nou, ik ga telefoneren. Maar hij ging nog niet. Het was of er iets was dat hem dan al vasthield. Wie zal het weten? Misschien een gedachte die nog te vaag was om onder woorden te kunnen brengen. Zal ik even gaan? Nee, nee, nee. nee. Het is maar... Ik heb geen vrede mee. Stakker van een Julio. Het ongeluk volgt hem tot het laatste toe. Als hem dit dan toch moest overkomen... waarom gebeurde het dan niet in dienst? Ja, net als met Perego. Perego? ja. Die is verleden jaar aan een treinbeugel blijven hangen. Zijn gezin woont bij mij op de trap. Zij krijgen een uitkering, hè, Zoveel per dag voor ieder kind, totdat het meerderjarig is. Ja, nog niks, als je denkt aan alle ellende die ze hebben gehad. Maar eh, het is toch altijd een steun? Aan een treinbeugel? Ja, weet je dat nou niet meer? Hij zat aan de beugel. Tjouffre! Aan een beugel. Hé? Eh? Tjouffre! Een beugel? Ja. Je zou wel gek zijn. Jij hebt me op het idee gebracht. Ja, dat is onmogelijk. We kunnen dat altijd proberen. Als wij... Nee, nee. Het risico is te groot. Als ze ontsnappen. Ik heb helemaal niet gezegd dat we geen risico lopen. Maar denk nou eens goed naar hoe de zaken staan. Zodra ze er bij het achter achterkomen wat hier gebeurd is, ben ik mijn baantje kwijt. En jij? Wie helpt jou dan nog? Ja, het is niet dat ik bang ben, maar... Maar, maar... Yes. Die jongen voelt er misschien niks voor. Die jongen doet wat ik hem zeg. Natuurlijk zou ik alles doen wat hij me zei. Al kon ik op dat ogenblik in de vechten vechten niet vermoeden wat het kon zijn. Maar het de kon nooit ongelijk hebben. Dat stond voor mij als een paal boven water. Joffrey's tegenstand werd al wat minder. Uh, het is uh, een heel entwerp. Wij hebben het montagewaardje ja, en, en als ze ons onderweg pikken. Nou waar Geoffrey. Of je doet mee en nou meteen. Of ik red het alleen wel met de jongen. Er is geen tijd te verliezen. Uh, nou, uh, in, in vredesnaam dan maar. Ik doe mee. Ik doe mee. Aanpakken dan. Vanaf dat ogenblik... had Athanasi meer nog dan ooit tevoren de leiding. We tilden het lichaam op. Hij onder de oksels. Joffrey bij de knieën. En ik bij de enkels. Ik had het gevoel... dat deze levenloze massa... ieder ogenblik in drie hoopjes stof... uit elkaar kon vallen... Midden op de halfdonkere trap in dat huis dat nog niet eens afgebouwd was. Onder onze schoenen knechtte steengruis en kalk en kraste glasscherven. We waren nu de trap af en kwamen we buiten. Ik holde terug om de gereedschapstassen te halen. De natie wou er zeker van zijn dat er geen sporen van het ongeluk achterbleven. Ik heb een even rust. Ik heb een even rust. Ik heb een even rust. Ik heb een even rust. Ik heb een even rust. Toen ik buiten kwam, zag ik dat ze het lichaam in een mat gewikkeld hadden. Nadat ze eerst het jasje om het hoofd geslagen hadden om te voorkomen dat het te gauw koud zou worden. Het werd achterin geladen, onder de deksel. En Juffrey ging ernaast zitten. Ik stapte in Bij het stuur. Terwijl laten de natie de motor aanzetten. En toen reed het montagewarentje weg van het bouwterrein. Daar is iemand. Hm? Ik heb een man zien lopen. Ja, kom je aan. We zullen er nog wel meer zien dan ons lief is voor we de zaak voor elkaar hebben. Hij, hij komt daar vandaan. Het is de nachtwaker die terugkomt. Goedenavond. Ook goedenavond. Oh, zijn jullie die vrienden van Manlio? ja. Alles klaar gekomen? Alles klaar gekomen, ja. Nou, ja, goedenavond dan. We gingen het hek weer uit waar we een uur geleden waren binnengereden. We waren met ons vieren gekomen en met ons vieren reden we ook weer terug. Maar dit keer ging Athanasi heel voorzichtig over het weggetje door het weiland. Hoe gaat het daar, Astrin? Tjouffee! Hoe zal het gaan? We lijken wel gek. Denk eraan dat geen prijs het zeil Als er wat aan de hand is, dan waarschuw ik wel. Ja, ja, ja. Nou komt er bijvoorbeeld een kudde schapen Wat een nat Waar rijden we nou heen? Eerst als mevrouw. Bij Santa Maria Ocea Trice. Daar helemaal heen? Waarom? We moeten een andere kleren trekken. Hede! Laat je beest eens uit de weg gaan, anders ga ik eroverheen hoor. Hm. Huh? Waarom moet die andere kleren aan? Zoals hij nou is, met die natte voeten en vol met kalk. Zodat meteen verdenking wekken. Ja, maar ik kan die dan geen kleren van ons aan. Ach, klets. Bovendien moet ik zijn vrouw toch inlichten en haar waarschuwen dat ze niet over die badinstallaties praat. En ze moet nakijken of de papieren van de verzekering in orde zijn en verder haar kop koel houden. Ze heeft zijn leven wel kapot gemaakt. Maar tenslotte moet zij met die kinderen verder. Kijk jij ja, maar uit met wie je trouwt, jongen. Ken je Kiara? De dochter van de Krijg? Ja. Hm, ze lijkt me wel degelijk. Ze gaat weinig uit en haar vader is niet zo warm als hij zegt. Zijn jullie vergeloofd? Zo'n beetje, ja. Wat vind je? Daar doe ik er goed aan? Nou, je hebt nog een tijd. Waar zijn we nou? Bij het bruggetje. Attenatie? Hm? Maar daarna, waar gaan we dan heen? Heb je dat nou nog niet begrepen? Natuurlijk had ik het begrepen. Ik had al even eerder gedacht alles deur te hebben. Maar toen ik hem zo rustig naast me zag zitten... toen meende ik dat ik wel mal was... te veronderstellen dat hij dat plan in zijn kop kon hebben. Ik wilde het uit zijn eigen mond horen. Die man was bezig ons het onmogelijke te laten proberen... En hij zat erbij alsof hij ons... na een gewone werkdag weer naar het depot terugree. Ik was niet bang. Of liever, dat wilde ik niet zijn. En in mijn binnenste zag ik neer op Geoffrey... die zich niet vol enthousiasme in het avontuur stortte. Maar Geoffrey was al oud. En ik was nog maar een jochie van 15, 16 jaar. Athanazi reed met een matig gangetje... het bruggetje over de Anjene over. Sloeg de Via Nomentana in... En meteen daarna gingen we linksaf, richting via Pietralata. Madre mia, wat is er nou weer? Er komt een processie voorbij, ik kan er net niet meer langs. Uh, eerst een kudde schapen, dan een processie. Dan mankeert ons alleen nog maar het stadion uit. Ja, en een militaire parade. Wat een natie. Hmm. Uh. Kan je echt aan zo'n beugel dood blijven? Er gaat wat geen jaar voorbij dat er niet twee of drie aan vast blijven zitten. En dan zwijgen we nog maar van de gevallen van ernstige brandwonden. Ja, maar zijn er dan geen veiligheidsmaatregelen? Natuurlijk ja, wel. Hoe kan het dan toch gebeuren? Dat is dan niet goed op. Ja, hoor is hier, Sina. Je hebt buiten toch wel eens van die oliepersen gezien... waar ze een blind paard aan de molen hebben gebonden... Ja? dat er al door maar in de hond loopt. Is dat paard gevaarlijk? Nee, natuurlijk. En zo is het met de hoogspanning ook. Maar als dat halfdode dier je ineens een trap geeft... Dan kon je je beste kans lopen naar je schepper gaan. Ben jij nooit bang? Huh, waarvoor? Wat nou waarvoor? Oh, in de oudheid moet een of andere slimmerik eens gezegd hebben dat daar waar wij zijn de dood niet is. En waar de dood wel is, daar zijn wij niet. Je hoeft dus niet bang te zijn. Maar jongen, wat heeft jouw vader zaliger hier nou toch geleerd? Ja, we hebben het over dit soort dingen nooit gehad. Nee, nou ik erover nadenk, we hebben het nooit ergens over gehad. Hé. eindelijk. Nou, ze zijn voorbij, arme. De montagewagen reed nu aan de overkant van de Anyene. We kwamen langs een turfstekerij en een wolffabriek. We reden een vuurtje van brandende takken uit elkaar waardoor het uitdoofde. We gingen langs een steengroef waar een vrachtwagen met zijn laatste lading bezig was. En toen kwamen we uit op de Via Tibortina. Athenazie reed die in, de Ponte Mamolo en sloeg toen weer een andere straat in. Het straatje kwam uit bij Torpia Tara, achter de tramremise. Frip, we zijn net bij de uitgang van de werkplaats uitgekomen. Nou, dat weet ik helemaal nou? Waarom gaat hij niet opzij? Ik heb vlak voor onze snuffert staan. Rennen. Rennen! Krijg wat ik je wens. Ja, pas op, word je niet kwaad. Hé, hey daar! Kunnen jullie me een lift geven tot portafoorbaat? Ja, maar ik liever dat je wegkomt. Ik heb haast. Haast, portafoor? Op zo'n mooie avond? Ik breng een zieke naar het gasthuis. Oh, wat wordt wel dadelijk gezegd. Het beste. Alle wilde konijnen... ...moppert het Joffrey vannacht gedekt zijn... Er was een half uur voorlopen sinds de dood van Ostinelli... toen ons wagentje bij Santa Maria Ociliatrice aankwam... een wijk met huurkazernes van tien en twaalf etages hoog... waarvan het pleisterwerk aangevreten was door het roet van de treinen... en waar honderden vensters, donkeren en verlichte ons met boze ogen aankeken. Joche, ga jij naar boven, naar daar Ik? Ik ken dat niet... Ik, ik weet niet waar ze precies woont. Het is dit huis. Je vraagt maar welke trap je moet hebben en wat het binnennummer is. O, oh ja. En uh, wat, wat moet ik zeggen? Dat haar man haar moet spreken en dat ze schone kleren voor hem meebrengt. Ik wacht op jullie achter de kerk, vooruit. Stil op! Hé, hey, hey zusje, daar woont Ostenelli. Ostenelli, hij is bij het sporen, elektriciel. Ja, ja, weet je dat? Ja, je <tries> <tries> <tries> <tries> <tries> <tries> <tries> <tries> Wat is er? Signora Ostinelli? Ja? Uw man wacht beneden. Hij heeft u nodig. Kan hij zelf niet boven komen in plaats van jou te sturen? Wie ben jij? Kom er even in. Nee, nee, dank u. Het, het komt er niet op aan wie ik ben. Hij vroeg ook of u schone kleren meebrengt. Hm? Hij, hij moet zich verkleden. dan moe. laat hem maar boven komen om zich te verkleden. Dat, dat kan hij niet, signora. Kan hij niet? Lieve Emma, is, is hem iets overkomen? Dat weet ik niet. Het vraagt of u voort wil maken. Ja. Ja, even. Ik, ik, ik moet eerst het gas lagen draaien. Aan ze boel bij elkaar zoeken. Ivana! Blijf iva even op het kleintje. Ik moet naar beneden. Schoenen, Een uh, jasje en boek. Ja, ja. En, en een paar schoenen. Ga maar. Ja. Ivana, denk aan niet bij het gas komen. Ik ben zo terug. Ik, uh. Kom maar mee. Waar is hij Buiten, achter de kerk. Ja, waarom toch? Oh, lieve help. Wat kan hij uitgehaald Kijk, hebben? Ik weet het niet. Het leek me buiteneens veel koeler en donkerder geworden. Er stonden al sterren aan de hemel. We liepen steeds harder. We gingen om de grote kerk heen naar een stille plek waar geen lanterns waren. Geoffrey en de stonden tegen de montagewagen geleund te roken... Zodra Atanati ons zag aankomen, gooide hij zijn sigaret weg en kwam ons tegemoet. Giulio! Wie is dat dan al? Ik ben het, Atanati. Stil een beetje. Wat is er gebeurd? Waar is Giulio? Hebt u die kleren meegebracht? Ja, maar waar is mijn man? Goed, zeg nou toch iets? Ja, dadelijk. Hé, hey, Soufre! Ja. Laat de jongen je even helpen. Gaat u maar even met mij mee, Signora? Ja. Atenazzi gaf het pak aan Jouffre... en nam de vrouw een paar meter verder mee... achter een steunbeer van de kerk. Wij twee kropen de wagen weer in... en begonnen... nou ja... we begonnen datgene te doen... wat we moesten doen. Als ik zeg dat ik die klokslagen nooit heb kunnen vergeten... dat slaan van half negen... als ik zeg dat ik die slagen nooit vergeten zal... zolang ik leef... Al moest ik honderd jaar worden, dan heb ik nog helemaal niets gezegd. Zelfs nu kan ik er nog van wakker schrikken. En dan ben ik kletsnat van het zweet. Toen ik als soldaat in Sardinië lag... schreef ik s'nacht zo dat de hele chambreia van overeind vloog. Nooit vergeet ik hoe nat van het zweet ik was. Ja, want op slag van half negen... toen ik bij de dekzeil stond, nadat... Nou, nou ja en dat Jouffre en ik klaar waren... met wat we moesten doen. Ze ging in tranen naar huis terug... en hield het pak kleren met de kalkvlekken tegen zich aan... en die natte schoenen. Toen ze onder het licht van de lantaarn kwam... zagen we dat ze haar ogen afdroogden met haar mouw en probeerden zich overeind te houden. Ze ging de hoek om en ik heb haar niet meer gezien, zelfs niet tijdens het onderzoek, ook niet meer daarna. En toch is ze niet slecht. Ik zweer je, ze is niet slecht. De mens weet eigenlijk alleen maar van zijn eigen leven, hoe het gelopen is en hoe zijn zaken staan. En ik zal hem aan een treinbeugel vastmaken. Al moet ik er vlak onder de neus van de tractieopzichter. een elektrische lok voor wegslepen als een koevenhaalster. Laten we maar hopen dat dat niet nodig is. En de weg ging weer verder voor het montagewagentje van de spoorwegen. En voor de Ostinelli. in zijn zondagse pak. met zijn pas voor schoenen aan. zijvleugels van gebouwen. Keien, asfalt, hoge poorten, seinpalen, een tunnel. Een weg beplant met bomen en middenin een tramlijn. En dan de grote muil van de ontzaglijke werkplaats San Lorenzo. Als ze ons iets vragen, dan gaan we naar het wagenparadijs, Joffrey. Hou je weg, dan laat je vooral niet zien. Ik heb veel zin om het te zeggen. Uh, bij de controle doe ik het woord. En jij, jongen, zingen. Hé? Huh? Vrolijke mensen hebben niks te verbergen. Zingen. Hé, hey, hé, hey, hey. Zeg. Het is het dilatante uurtje van de radio niet. Nure je. zingen. Welk nummer? Nummer 115. Goeienaar, Bruno. Ah, oh, attenatie. Ja, ik en Assinelli uh, met de jongen. Je bent lang uitgebleven. Je bent de laatste. Ja, bij die paal drie, dan kan je de zoer nooit zo meteen vinden. Hè? Hallo, wagenpark. 115 komt hier binnen. Hé? Eh? Ja, Goedendag. Hij zegt dat jullie nog dienst hebben bij onderhoud. Ja, ik moet opschieten. Hé, hey, wacht even. Geef me even een lift aan het depot. Hé? Ja? Ja, ik blijf hier wel op de treplank staan. Ja, vooruit. Vanavond hebben we gebakken vis met puree. Kom je na die, nog even langs? Nou, ik denk niet, ik ben moe. Moeilijkheden? Nee, dat niet. Is dat nou die jongen? Ja. Hoe heet jij? Quinto. Zo, Quinto. <laughs> en uh, Ostinelli? Waar is Ostinelli? Achterin, die slaapt. Als hij niet eens wat rustiger aandoet... ...dan kan hij binnen het jaar volgnummertjes bij de hemelpoort uit gaan delen. Zeg hem dat maar eens, Het naam van Bruno. Ik zal het hem zeggen. Je ziet hem nooit ergens. Niet eens in het café. Weet je nog wel wat dat reuzenknul het was voor hij op het stadhuis trouwde? Die vrouw krapt hem leeg als een kaaskorst. Elk over Andermans zaken is altijd moeilijk oordelen, Bruno. Nou ja, ik zeg het voor hem. Ik mag hem graag. Nou, ik ben er. Nee, stop maar niet voor me. Ik spring er wel af. Nou, klopt jij, hoor. Uh, Volksnummers uitdelen bij de hemelpoort. <laughs> jij bent er al mee bezig. Hier aan het Jouffre. Als die straks een hartverlamming krijgt. Dan heb je er twee om aan de beugel te plakken. Maar voor mij zou het niks meer uithalen. Ik krijg toch geen uitkering meer van de verzekering. Wat had ik dan volgens jou moeten doen? Je had hem hier moeten laten. Gewoon hier. Ah, nou, halen. nooit zo. Oh. En dan had Bruno van Slago van me moeten uitbrengen. Dat de natie had je het hem niet kunnen zeggen. Hij mocht alstublieft toch graag. Die vent mag meer speciaal graag kletsen. Het is tegenwoordig niet meer zoals vroeger tussen de spoormensen. En jij doet geen mond open. Hè? tegen niemand goed begrepen. zelfs niet tegen dat meisje van je. zelfs niet tegen mijn vrouw. tegen geen mens. Onderveil waren we op de brede weg met opslagplaatsen gekomen. maar we gingen niet verder over het cement. Breed het waags over het spoor. Het wagentje hoppelde op en neer over de rails. Waarom ga je hier langs? De montageafdeling is daar gisteren, kan je toch rechtdoor naartoe rijden? Het is beter over de rails te gaan, dan worden we niet gezien. Kijk maar, van hieruit kan geen mens ons ontdekken. We waren terecht gekomen achter een rij personenrijtuigen die gesloopt moesten worden. Ze stonden bijna tot aan de overkapping toe. Aternatia en ik stapten uit in het donker. En we hielpen Joffrey het lichaam van Astinelli op de grond te laten zakken. Ik rijd de wagen eerst naar het wagenpark voor ze me gaan zoeken. En ik zal zien die mat kwijtraken. Ga jullie maar vast op weg. Ik kom meteen bij je. Hij is al koud. We reden te meer om voor te maken. Zijn armen, als je hem dan bij zijn knieën neemt. Zet hem op, Joffre. Ja, zet hem op, Joffre. Flink maar, Joffre. Jij hebt mooi praten. Dat was zo, want Joffre was al oud en ik nog maar een jongen van 15 jaar. We tilden Ostinelli op en gingen moeizaam voort in de richting van de loods. Maar het was Ostinelli niet meer. Het was alleen zijn gewicht. Iets dat met hemzelf niets meer te maken had en dat hier was achtergebleven. We liepen voorovergebogen... gedekt door de personenrijtuigen. Het gefluit... de machtige stoomwolken... het gedaver, het gegons... het denderen, de hamerslagen... het gesis van lasbranders. Al die geluiden kwamen van verre tot ons. Uit de werkplaatsen... waar honderden mannen... verspreid over tien vierkante kilometer aangestampte aarde... vloeren van cement en ijzer... dag en nacht bezig waren duizenden tonnen... aan machinerieën te rangeren. Voor het eerst kwam dit alles mij voor als een dreigende macht. Een macht waarvan je nooit van tevoren kon weten... waardoor ze zich beledigd zou voelen. Die klaar stond zich vol wraaklust op ons te storten bij de kleinste fout. Zelfs als die nog niet eens begaan was. In het duister glinstelden de rails... en de koperen draden van de bovenleidingen... die tussen de masten gespannen waren. Evenwijdig, dan wilde elkaar kruisend, vol licht flitsen. In die traden zuist de stilde elektrische stroom... die verwarmt, verlicht, in beweging brengt en transformeert. Waarvan de aanraking even dodelijk is... als de trap van het blinde paard aan het molenrad. Daar komt iemand aan. Wat doen we? Die is zie Hou, laat uh, uh, op de grond. Met de grond. Grond. Wat is er? Er komt een goedere trein aan. En de look heeft zijn vondst aan. Komt hij hier langs? Weet ik niet. Goeie hemel, dan ga ik. Stil. Joffre. Wat is er gebeurd, Jouffre? Een wissel. Die werd omgetrokken onder mijn been. Zit je erin vast? Nee, maar... het schreeuw haar. Mijn hele broek aanvlaarde. Je krijgt van mij niet, Als je nou je kop behoudt plat op je bak. Attenatie. Mm. Zou het ons lukken? Ja, tot nu toe ging het goed. Het moet ons lukken. Nou moet jij je niet voelen of je in een loopgraaf zit, Jochie. Mocht je dat met alle geweld toch willen, wacht dan maar tot het onderzoek komt. Zou er een onderzoek komen? Nou, dat zijn we gewaarden. Goede daden zijn net als ongelukken. Ze komen nooit alleen. We degene die ermee begint. Plat blijven liggen. Hij komt waar. Nazi. Hmm. Hij komt werkelijk hierheen. Ik zie het. Hij zal toch niet over dit spoor rijden? Laten we hopen of niet. Hoezo? Hopen. Als het de trein van 9 uur 15 is, dan moet hij over Wissel 24 gaan. En achter deze wagons langs rijden. En als het een andere trein is. Kijk uit! Daar komt hij. Dan is het de trein van 9:15, hè? Kan ik opstaan? Ja, nog even wachten. We liggen hier nog in de weerkaatsing van zijn sluitzijnen. Ja, alleen de weerkaatsing maar. Wat een mm. Waarom doe je het? Wat? Dit. Dit allemaal. Waarom? Waarom doe jij het? Ik loop achter jou aan. En die ouwe? Weet hij veel. En ik zou het dan wel weten volgens jou. Ja. Nou, wie is er verantwoordelijk voor de montagewagen en voor onze ploeg? Ik. Ik word voor de spoorvergaat geroepen... als ze erachter komen wat er werkelijk gebeurd is. Nee. nee. Daarom doe je het niet alleen. Voor mijn vader heeft geen mens dit gedaan. Ze trokken zich allemaal terug. Iedereen getuigde bij het onderzoek voor de maatschappij... dat de stijger in orde was. Als jij daarbij geweest was... Ja, luister nou eens goed, kleine snotteus. Ik sta met allebei mijn benen op de grond, net als al die anderen. Ik heb die beste, brave vrouw van me menigmaal beduveld... en tegenover verschillende mensen heb ik mijn woord gebroken. Ik heb schulden die ik niet betaal, want zou ik het best kunnen... als ik met een of ander zou ontzeggen. Ik heb een principe zo dikwijls overbeurt gegooid... alleen uit smerig opportunisme... dat ik niet eens meer weet of ik het nog wel heb. Nou, wil je nou nog meer weten? Ik wil net worden als jij... Een fantasie! Je. Ah, je verveelt mij, Jochie. Kom, vaart! Nu droegen hij en ik de vracht. Nog vijftig meter en dan waren we bij de buitenmuur van de grote werkplaats. Er is geen mens. Nee, op dit uur zijn ze aan tafel. die nelly en ik hadden nou dienst. Hoeveel loks zijn er? Drie. Waar staan die? Eén meteen achter deze muur. Op preparatiespoor 1 en dan komt er een schoonspoor. En dan staat er nog één op spoor 3 en één op 4. Hierin. En dan zelf we ons achter 1 op. Hier, leg het al neer. De schakelkabine is gesloten. De sleutel moet op het bord hangen. Jouw Haal jij de houten ladder even. Hij ligt daar op de grond. We zetten de ladder tegen de elektrische lok aan. Daar, tussen de machine en de muur. Uh, jochie, weet jij hoe de lichtzijnen werken? De wat? Weet je dat, hoe de lichtzijnen werken? De, de lichtzijnen? Oh, die liggen hier. Ik had er wel eens over horen spreken. Door Atenatie en door de andere werklui. En later moest ik voor de commissie voor de spoorwegraad laten zien dat ik het wist. Ze kwamen door weer terug op de veiligheidsmaatregelen. Wat voor zijn is dat? Hoe werkt het? Besef eens hoe het in werking wordt gesteld. Met een drukknop, met een hendel of met een schakelaar? Met een hendel, meneer de inspecteur. En waarvoor dient het? Het is een soort licht zijn. Hoeveel zijn er in een revisie uh, Eén kastje met een groen en een rood licht bij ieder spoor. En waar zijn die aangebracht? Onder de toegangspoort van ieder spoor. En hoe werken ze? Als de hendel naar beneden staat, dan is de bovenleiding uitgeschakeld... en staat het licht op groen. Rood licht wil zeggen dat er spanning op de leiding staat... en er dus gevaar is. Groen. Alle vier de lichten daarvoor me waren groen. Vier ogen die daarboven gerust staan, stonden te glanzen in hun oogkassen. Achter de toegangspoorten lag de reusachtige werkplaats in het duister. Verderop op de weg waar de opslagplaatsen waren... zag ik een loods die open was en waar licht brandde. Werklieden waren er bezig vaten weg te rollen. Waar wil je die ladder hebben? Net als altijd als we aan de beugels werken. En haal de sleutel van de schakelkabine van bord. En jochie... Sta jij niet te suffen. Jij moet het belangrijkste werk doen. Ik? Hou je zenuwen in bedwang. Ik heb je al gezegd dat je niet in de loopgraaf zit... en op het ogenblik zelfs niet voor de commissie van onderzoek. Ik ben kalm. Nou goed zo. Zie je die bel daar aan de paal naast de ingang? Ja. Dat is de alarmschal. Je neemt een stuk hout en dat steek je er zo in... dat die niet kan overgaan. Begrepen. Nee, wacht even. Dan ga je op de uitkijk staan... En je waarschuwt me als er iemand aankomt. Begrepen. Nee, wacht. Nou komt het belangrijkste. Vanuit de ingang moet je letten op de lok hier en op het licht van zijn spoor. Het licht van revisiespoor 1? Juist. Yes. Ja, ik heb geen tijd om je alles uit te leggen, maar onthoud dit nu maar. Op een gegeven ogenblik springt dat licht op rood. Wat je ook ziet, niks doen. Blijf waar je bent. Wat gebeurt er dan? Zij wel zien. Maar jij doet niks. Meteen daarna wordt het weer groen. Dan tel je tot tien. Eén, twee... Nee, tien. nee, nee, nee. Zo. Eén, twee, drie. Ja? Dan haal je het stuk hout uit de bel... en je begint te schrijven. Te schrijven? Zo hard je kan. Je hoopt hem buiten, je roept om hulp... en maakt dat er mensen bij komen. En wat moet ik tegen ze zeggen? Uh, dat er een ongeluk is gebeurd... en dat Ostinelli in aanraking met de bovenleiding is gekomen. In aanraking met de bovenleiding is gekomen? Ja. Maar u? Loopt u geen gevaar? Ja, als je me hier nog langer ophoudt, dan wel, ja. Wat moet ik nog meer zeggen? Niets. Niets anders meer zeggen. Doe maar uh, of je niet goed wordt. Ja, dat zal je, denk ik, niet moeilijk vallen. En ga op je eigen houtje naar huis zonder je aan mij vast te klampen. Uh, later zal ik je dan wel uitleggen wat je bij het onderzoek moet zeggen. En herhaal nou even wat ik je gezegd heb. Ja. Ik, ik steek een stuk hout in de bel. Ik kijk naar buiten of er iemand aankomt. Ik let op het licht zijn. Ik wacht tot het rood wordt en dan ga ik... Nee, nee, nee, hmm. dan, dan doe ik nog niks. Dan wordt het licht weer groen. Hmm. Dan, dan tel ik tot tien. Hmm. Ik, ik maak de alarmschaal los. en begint te schreeuwen. Hmm. De ladder staat op zijn plaats. Ik kom eraan. aan. Zo, Jochi. geef me je boot. Zo. We zijn helemaal rustig, hè? Ja. Niet green, hoor, Jochi. Gaan we Het enige wat ik zag bewegen waren de werklui ginds bij die wagon, die ze volladen met vaten. De stad met de grote lichtplekken leek aan het andere einde van de wereld te zijn. Rondom mij was de duisternis vol gevaren. Terwijl ik een stuk hout pakte en dat in de alarmbel stak, zoals hij me gezegd had, probeerde ik gewaar te worden wat hij had aanzien deed. Tussen de pijlers van de verlaten werkplaats door zag ik de twee loks op spoor drie en vier. Hun beugels stonden naar beneden. Ik zag de schakelkabine ter halve hoogte van de middenmuur... boven het ijzeren laddertje. Iets verder het schone spoor, spoor 2, met de werkput... en daarachter de lok op spoor 1, ook met platliggende beugels. Maar ik kon niet zien wat Athanasi en de oude Geoffrey daarachter deden. Ze waren zeker bezig Rostinelli op het dak van de lok te trekken. Als ze er bovenop kwamen, zou ik ze zien. Daar waren ze al. Athenatie klom naar boven. Met zijn schouders tegen de ladder... zo hees hij het levenloze lichaam op. Hij legde het voorover op het dak neer... keek rond en zag mij. Ik gaf hem een teken dat hij gerust kon zijn. Toen verwijderde hij op vakkundige wijze... de sperbout van de voorste beugel... liet hem naar de trolley veren... en stak hem in het contact van de hoogspanningskabel. Toen dit gedaan was... ging hij achter de machine weer naar beneden. Ik zag hem niet meer... Ik keek naar buiten. Niets bijzonders. Ik keek naar het licht zijn. Nog groen. Met groeiende spanning wacht ik op de volgende set vanuit de Ik dacht aan duizend dingen tegelijk. Ik zag mezelf weer terug in Siena... als ik naar vaders werk moest om hem een warm hapje te brengen. Zoals toen op die februariochtend. Ik kwam de natie met de ladder aan die kant. Aan de kant die ik zien kon. Geoffrey kwam ook tevoorschijn. Hij ging naar de schakelkabine. Uiteindelijk zette het ladder tegen de machine aan... ...klom een paar spruchten omhoog... ...en zich uitrekkend... ...opende hij het voorste deurtje van de stuurcabine. Waarom? Ik begreep het niet. Waarom maakte hij dat deurtje open? Hoe komt het dat je zo zeker weet dat de deurtje open was? Ik herinner het me. Zomaar. Hmm, zomaar. Wacht eens even. Ken jij de eerste grondbeginselen van elektrische stroom? Ja, ik weet er wel iets van. D dit is een ongeluk geweest. Toch? Dat moeten we juist uitmaken. Dus let nou eens goed op hem, toch. Je toch Quinto, hè? Ja, meneer de inspecteur. Nu dan, Quinto. Toen de elektricien tweede klasse... Uh, Ostinelli. Giulio Ostinelli. Uh, Giulio Ostinelli op de avond van de 18e september... omstreeks negen uur op het dak klom van de lok... die op reparatiespoor 1 stond... ...was toen het deurtje van de stuurcabine open. Ja, meneer de inspecteur. En wie heeft het opengemaakt? Die arme Ostenelli. Heb je dat feit speciaal opgemerkt? Ja, meneer. Hoe kwam het nou dat je dat juist opmerkte? Dat, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ik het gezien heb. Laten we nu eens kijken, Quentin. Staat het in de voorschrift dat het open moet staan? Ja. En waarom staat het in de voorschriften? Weet je dat ook? Omdat de lok dan geaard staat... En is er minder gevaar voor degene die aan de beugel werkt. En is het nu misschien juist daarom dat je opmerkte dat het deurtje inderdaad open was? En dat dus deze verplichte voorzorg ook genomen was? Ja, ja, daar kwam het door. Het was niet waar dat ik dat op die avond al wist. Dat kwam pas later. De technische bijzonderheden heeft Adenazzi me naar de hand allemaal uitgelegd. Op die avond, toen ik bij de ingang op wacht stond... wist ik alleen dat ik betrokken was bij iets heel bijzonders. Bijna iets mysterieus. Iets dat misschien wel eens eerder ook gebeurd was. Op een andere manier met andere mensen. Maar dat nu ons overkwam. Aan ons die hier waren. Aan mij die stond uit te kijken. Die niet alles begreep en die nog banger was dan de oude Geoffrey. Ik dacht aan mijn vader. Die in het huisje van de opzichter was neergelegd. En uit wiens mond nog dat rode straaltje liep. Zelfs toen zijn adem al niet meer dampte in de koude februari lucht. Maar daar was al alweer bovenop de lok... ...en hij maakte de armen van Ostinelli vast aan de beugel. Hij pakte hem bij de schouder, alsof hij hem wilde groeten. Tenminste, zo leek het mij. Toen ging hij de ladder af, sloeg het deurtje van de lok dicht... ...sprong op de grond, keek voor het laatst om zich heen... ...en gaf een teken aan Geoffrey die klaar zat in de glazen schakelkabine. Toen drukte Geoffrey een hendel neer... ...en de hoogspanningsstroom ging door de kabels van reparatiespoor 1. Ik zag het allemaal... Het gebaar van Geoffrey en die cabine. Het licht zijn dat op rood sprong. Het lichaam van Ostinelli aan de beugel... ...waar de spanning van 3000 vol doorheen raasde. En op datzelfde ogenblik... ...de alarmschaal. De stok had niet goed gehouden. Ik drukte allebei mijn handen met de palmen tegen het rinkelende metaal. Ik kon mezelf niet uitstaan... ...dat ik het stuk hout er niet goed had ingestoken. De schaal was vijf of zes maal overgegaan. Nu trilde de gesmoerde bel onder mijn handen. Ik ga het gaat in mijn hoofd om. Verschrikkelijk! daarboven was nog steeds aan de gang in de hal was een scherp akelig geluid te horen als van wespen en een in bruidsvlucht het lichaam van Bastinelli op het dak van de machine sprong op en kromde zich in het samenspel van draden grote blauwachtige vonken ontsnapten een voor een uit de kabel gleden naar het licht zijn en vielen knetterend omlaag en het licht bleef op rood staan nu mocht ik me niet bewegen, niet schreeuwen, ik mocht niets doen een paar seconden, dat begrijp ik nu. En toen op dat ogenblik. Eindelijk gaf Athenatie een teken aan Joffrey. En de oude maakte met een krachtige ruk de hendel uit de klemschroef los. Het licht werd weer groen. Ik begon te tellen. Eén. Twee. In een oogwenk wipte Athenatie de ladder weer op. Opende de deurtje. Terwijl Ostinelli's lichaam neersmakt in de lege werkput naast de machine. Ik zag nog half voet Geoffrey wegvluchten in de richting van de uitgangspoort. Hij was niet meer in dienst bij de Ach. spoorwegen. Dus hij mocht nee. niet gezien worden. Tien. In de duisternis kwamen er voetstappen en stemmen nader... Ik bleef staan. Instinctief keek ik omhoog. Het was me of de sterrenhemel zoemde als een bijenzwerm in een korf. Maar het was mijn bloed dat in mijn slapen bomste. Quinto! Hé, hey, Quinto! je? Vooruit, bomen sluiten. De goedeltrein is post 40 al gepasseerd. Hé, hey, Quinto! Hoogspanning. U hebt geluisterd naar een verhaal voor stemmen en geluiden... ...door Luigi Squazzina, vertaald door Dogi Rugani. De personen waren Quinto als verteller Frans Somers, ...Quinto als jongen Jaap Hoogstraten... ...Athanazi Constant van Kerkhoven... ...Jouffre Van Heskes... Ostinelli, Tony Folletta, een baanwachter, Tom Hacker, Manlia, Dick Scheffer, de nachtwaker bij het bouwwerk, Donald de Marcas, de controleur bij de spoorwegwerkplaats Zilven Poons, de vrouw van Ostinelli, Wiesje Bouwmeester, leden van de commissie van onderzoek, Rien van Oppen en Co van de Bos, en een voorbijganger, Alex Vaassen, junior. Spelleiding, Leon Povel. Ja, hoogspanning. Werd voor het uh, eerst uitgezonden op 10 januari 1960. Ik weet het als de dag van gisteren. Ik was vijf en een half. Uh, goed, straks tussen uh, vijf en zes nog, uh, nog één uur nacht van het goede leven van de KRO. Zonder Adeline van Leer. Ik zal uh, na het NOS-journaal uh, van vijf uur nog even uitleggen hoe dat zit. Tot zo.